5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Kabinet trekt oude wetsvoorstellen in. Opnieuw protesten tegen Egyptische president. En Guus Hiddink stopt na dit seizoen als voetbalcoach.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 Maar ze krijgen wel meer tijd om af te lossen tegen gunstige voorwaarden, erkende hij. Het kabinet zal niet het initiatief nemen om de koningin weer een rol te geven tijdens de formatie, heeft premier Rutte gezegd in het vragenuurtje. Afgelopen weekend zei Rutte tijdens het VVD-congres dat hij terug wil naar het oude systeem waarbij het staatshoofd adviezen vraagt aan de fractieleiders en informateurs benoemd. In de Tweede Kamer zei Rutte dat hij zijn uitspraken deed als politiek leider van de VVD.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 Bij het staatsbedrijf Holland Casino werken nu 4100 mensen. In het regeerakkoord van VVD en PVDA is afgesproken dat het gokbedrijf wordt verkocht. Holland Casino benadrukt dat de reorganisatie niets met een overname te maken heeft. Tegen een man die wordt verdacht van het doodschieten van juwelier Fred Hunt uit Amsterdam is 18 jaar cel geëist. De verdachte van 20 zou in oktober 2010 samen met een andere man de zaak van Hunt hebben overvallen. Toen de winkelier de twee overvallers naar buiten wilde werken, werd hij in zijn buik geschoten. De mededader is nooit gevonden. De verdachte weigert een verklaring af te leggen.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 omdat de derde Merwedehaven een paar honderd meter van hun gemeente ligt. De stortplaats wordt eind dit jaar gesloten. De politie heeft een man van 28 opgepakt... die het computersysteem van het Groene Hartziekenhuis in Gouda zou hebben gehackt. Bij die hack zijn patiëntgegevens uit het systeem verdwenen... en medische dossiers ingezien. De digitale inbraak kwam aan het licht nadat een hacker had gezegd... dat de patiëntgegevens van het ziekenhuis slecht beveiligd waren... Of hij ook de man is die nu is opgepakt, is niet duidelijk. Guus Hiddink stopt na dit seizoen als voetbalcoach. In een gesprek met de NOS zei hij dat hij volgend jaar in principe niet meer het Russische Anzie traint. Hiddink wil wel actief blijven als adviseur van spelers en jonge trainers. Hiddink won in 1988 met PSV de Europa Cup 1 en werd met de Eindhovense club zes keer landskampioen. En met Oranje en Zuid-Korea haalde hij de halve finales op het WK. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. En vooral in het noordwesten is er dan kans op een enkele bui. Morgen wolkenvelden en af en toe zon. Vooral in de kustgebieden komt opnieuw een enkele bui voor. En het wordt ongeveer 8 graden. ANWB verkeersinformatie: Een goede 100 kilometer file. De meeste files staan bij Utrecht en Rotterdam. En de opvallende zaken zijn de A4, daarna richting Amsterdam. Een aanrijding bij Soeterwoudendorp. Het zorgt voor 3 kilometer file vanaf genopen Prins Klausplein. Twee reistrokken zijn er dicht. Een lange file op de A58 vanaf Vlissingen naar Breda... tussen Hogerheide en Knooppunt de Stok, 11 kilometer. Er staat bij Knooppunt de Stok een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. En op de N18 Varsveld-Enschede is politieonderzoek gaande. Daarom is de weg in beide richtingen dicht tussen Groenlo en Groenlo Centrum. Hoe combineer je versnelde migratie naar CEPA met continuïteit in betalingsverkeer?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 En Goedemiddag, zeven minuten over vijf. Straks een verslag vanaf het Tahrirplein. Opnieuw een grote demonstratie daar in de hoofdstad van Egypte. En zo viel vanmiddag het woord kiezersbedrog. Gericht aan het adres van premier Rutte. De ministers van Financiën hebben afgelopen nacht afgesproken... dat Grieken langer de tijd krijgen om hun schuld terug te betalen. En ze hoeven minder rente te betalen. Dat kost Nederland 70 miljoen euro per jaar. 14 jaar lang en... Dat is dan in totaal bijna 1 miljard euro. Positief verslagwever uh, Peter Blok in Den Haag. Peter, um, kiezersbedrog volgens, volgens partijen in de Kamer. Is dat inderdaad in strijd met wat Rutte in de campagne heeft gezegd? Nou, niet alles uh, wat VVD-leider Mark Rutte heeft beloofd tijdens de verkiezingscampagne kan hij waarmaken. En dat rijtje wordt ook steeds langer. De hypotheekrente -aftrek, die hypotheekrente-aftrek wordt toch aangepakt. Op die 1000 euro netto hoeven we ook niet meer te rekenen. Ja, die Grieken gaan ons nu toch geld kosten. Rutte krijgt vandaag dan ook de hoon van de hele oppositie over zich heen. Alexander Pechtold van D66 vindt het van Rutte kiezersbedrog. Ja, het is een boulevard van gebroken beloften. Uh, ik heb ze niet gedaan, die beloften. Maar er zouden zomaar eens VVD-kiezers geweest kunnen zijn... die dachten bij Rutte krijg je 1000 euro belastingvoordeel. Bij Rutte staat uh, de hypotheekrente. En Rutte zorgt ervoor dat die Grieken geen euro meer krijgen. Nou, de eerste twee waren al gevallen en nu die Grieken. En dat is jammer voor de VVD, want de geloofwaardigheid van de premier staat onder druk. Maar ik vind het ernstig voor Europa. Want keer op keer doen we nu alsof de Zwarte Piet bij de Grieken en Europa ligt. Nee, er zijn beloftes gedaan die niet waargemaakt kunnen worden. Ja, PVV-leider Geert Wilders vindt dat Rutte de kiezers voor de gek heeft gehouden. Ja, ik vind dat uh, iets uh, verschrikkelijks. Uh, 1 miljard, uh, dat is het wat de Nederlandse belastingbetaler gaat kosten. Uh, extra uh, voor Griekenland. De heer Rutte heeft uh, beloofd in de campagne uh, lastenverlichting voor Nederland en uh, geen cent meer extra naar Griekenland. Wat krijgen we nu? De Nederlanders worden met miljarden met belastingverhogingen geconfronteerd... en hij vindt nog even een miljardje om aan de Grieken te geven. Het is geen premier van Nederland, het is de nieuwe premier van Griekenland. Het is niet Marx Rutte, maar Marcos Rutters. En uh, niemand snapt het dat we hier de Nederlanders pakken... en ondertussen nog een miljard naar Griekenland brengen. Dus het is het slechtste resultaat waar hij mee thuis had kunnen komen. Nou, het had slechter gekund, zegt hij. Ja, ik zie niet hoe. We hebben op een, op een avond, op een maandagavond, is er even een miljard weer aan Nederlandse euro's naar de Grieken gebracht. Dat is ook wat minister Dijsselbloem van Financiën zegt. Het kost 14 jaar lang 70 miljoen euro Nederland, minstens. Dat is 1 miljard euro in een tijd dat hij de Nederlanders keihard in zijn portemonnee pakt, de economie kapot bezuinigt. Dus ik denk echt dat hij in Griekenland beter op zijn plaats is. Ja, beter op zijn plaats. Er is veel kritiek dus van alles en iedereen in de Kamer. En hoe reageert Rutte daarop? Nou, Rutte geeft toe dat hij zijn eerdere belofte niet helemaal kan waarmaken. Van mijn verkiezingsbelofte uh, is mijn standpunt. Blijft het grootste deel overeind, er komt geen derde steunpakket. Er komt geen korting op de schuld. En uh, er komt ook geen uh, nieuw geld voor Griekenland. Maar uh, dat deel van de belofte, wat betrof. er gaat überhaupt geen cent heen. dat kan ik niet handhaven. Dat is gisteren in de concessie uh, het... gedaan. Wilt u uh, kiezers uh, excuses maken? Nee. Is het kiezersbedrog? Nee, dat vind ik niet. Wat we doen is bij, afspraak, bij uitspraak aan een groot deel stand doen. Maar u heeft voorkomen gelijk niet 100%. Maar zo is het leven. We slagen erin om te voorkomen dat de Grieken een nieuw programma krijgen. We slagen erin om te voorkomen dat er wordt afgeslagen op de schuld. We slagen erin om te voorkomen dat er nieuw geld naar de Grieken gaat. Dus dat is allemaal gelukt. Wij maken, dat was nooit een plan we maken winst op dat uh, Griekse leningenprogramma. En een stuk van die winst laten we in het tweede programma zitten. Veel kiezers denken, is Mark Rutte nog wel te vertrouwen? En het antwoord is ja. Ja, hij is te vertrouwen, zegt Mark Rutte. Maar het is natuurlijk wel het zoveelste deukje. Hij leidt weer gezichtsverlies in korte tijd. In de campagne zeg je nu eenmaal uh, dingen die je niet altijd daarna waar kan maken. Maar die je wel vindt, dat uh, kan en mag natuurlijk niet ten koste gaan... van jouw geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. En op dat vlak is er dus uh, voor Rutte een wereld terug te winnen. En als je dan luistert naar de oppositie, luistert naar de premier... en dat koppelt aan de situatie in Griekenland, de toekomst van Griekenland. Zitten er dan nog meer leningen aan te komen? Nou, voorlopig niet, maar wat het niet is, kan nog komen. Het probleem Griekenland is hiermee natuurlijk nog lang niet opgelost. Er gaan steeds meer stemmen op dat een deel van de schulden... op de Grieken moeten worden kwijtgescholden. Dat heeft onze minister van Financiën Dijsselbloem... nu nog kunnen tegenhouden. Maar ja, die vraag komt vast en zeker weer terug. Net als de vraag of de Grieken een derde steunpakket moeten krijgen. Dat wil Nederland niet. Rutte en Dijsselbloem willen ook vooral druk op de ketel houden... en de Grieken aan de afspraak houden. Die moeten nu niet denken dat er meer is... Te halen, nog veel meer is te halen en ja, dat ze nu wel uh, rustiger aan kunnen doen met bezuinigen en hervormen. Dus druk op de ketel blijft en uh, ja, de volgende rekening, welke dat is, dat is uh, op dit moment afwachten. Peter Blok was dat, en we blijven even bij dit onderwerp... want PvdA-leider Diederik Samsom had al eh, tijdens de campagne gewaarschuwd... dat Griekenland-Nederland meer zou gaan kosten. Dat komt nu uit. Volgens Samsom is het ook terecht dat Nederland en de andere eurolanden niet meer verdienen aan het leed van de Grieken. Het is nodig. De Grieken hebben, als je het Trojka-rapport leest... goed hun best gedaan om de hervorming op orde te brengen. Maar de economie zit daar zodanig tegen... dat ze twee jaar extra moeten overbruggen. En daarvoor is extra geld nodig. Maar ze krijgen een langere tijd om die leningen terug te betalen. En ze gaan ook een lagere rente betalen. Dat kost Nederland bijna een miljard euro. Nou, dat betekent dat we geen winst meer maken op die leningen die we aan Griekenland verstrekken. Het kost dus bijna een miljard euro. Ja, in, in totaal kost het dus gewoon geld. En dat hebben we ook altijd aangegeven. Dat als dat nodig zou zijn, ja, dan zou dat uh, in dit geval ook verantwoord zijn. Uiteindelijk wil je niet dat Griekenland failliet gaat, dat de euro uit elkaar valt, want daarmee zou de ellende niet overzien zijn. Nog steeds zijn onze banken niet veilig, nog steeds zijn Spanje en ook Italië niet veilig. Als je dan op dit moment Griekenland eruit laat vallen, ja, dan creëer je een chaos die niemand zich kan verantwoorden. Waarom is de Europese Unie eigenlijk niet beter af zonder Griekenland? Nou, op dit moment zeker niet en ik betwijfel of dat ooit het geval is. Uh, Griekenland is niet zomaar een landje wat er, uh, aan de Europese Unie is geplakt. Het land had 30 jaar geleden nog gewoon een kolonelsregime. Is onderdeel van de Balkan. De stabiliteit die daar is gebracht, mede dankzij de EU en dankzij de euro, is ons veel waard. Nederland krijgt minder rente op die leningen, Het uh, duurt ook langer voordat het wordt terugbetaald. Betekent dat dat er extra bezuinigd moet worden in Nederland? Nee, dat betekent het niet. Uh, Ho hoe kan dat dan? Nou ja, dit was een, een, een winst die was ingeboekt en ja, die hoeven we dus nu niet meer. Uh, die krijgen we nu niet meer. En ik vind het eerlijk gezegd ook wel goed dat we geen winst maken over de rug van Griekenland. In de verkiezingscampagne hebt u hier eigenlijk steeds voor gewaarschuwd... dat de situatie zich zou kunnen voordoen... dat Nederland en andere Europese landen eh, genoegen zouden moeten nemen... met latere afbetaling of minder rente. Hebt u nou een gevoel van, zie je wel, ik had gelijk? Uh, nee. Want het blijft een, een treurige situatie dat het zo gelopen is. Kijk, dat risico was er altijd. Uh, helaas heeft het risico zich nu gemanifesteerd. De Griekse economie zit zodanig tegen dat ze dat extra geld ook echt nodig hebben... om uh, die periode te overbruggen. Daar ben ik allerminst blij om, maar het moet wel gebeuren. Ja. U hebt uh, ervoor gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Volgens premier Rutte was dat juist niet het geval... Is dat nou toch niet een beetje gek in die coalitie tussen u en de VVD? Nou ja, we zijn het nu gewoon eens over wat er nodig is, wat er nu moet gebeuren. En dat is dit pakket, wat we overigens samen met 26 andere landen, of 16 andere landen in het geval van de euro, hebben afgesproken. Iedereen is het nu gelukkig, want het heeft even geduurd, eens over hoe we de toekomst te lijf moeten, hoe we die euro sterker moeten maken. En dan prijs ik mij gelukkig. Denkt u dat Rutte zich ook gelukkig prijst? Want hij zei juist in de verkiezingscampagne dat er geen extra geld naar Griekenland zou gaan. En dat gebeurt nu toch. Ja, nou goed, over de campagne misschien preludeerde die we ook wel op een situatie waarin Griekenland absoluut niet zou doen wat ze zouden moeten doen. Onderzoek heeft aangetoond dat de Grieken wel degelijk hun best doen... alle maatregelen nemen die ze moeten nemen. En dan zijn we het volgens mij snel met elkaar eens. Dan moet je ze ook verder willen helpen... om die uitgestoken hand ook echt te kunnen waarmaken. En denkt u dat premier Rutte, uw coalitiepartner... dat net zo van harte doet als u? Hij doet het. Uh, en volgens mij is dat ook van harte. De regering spreekt met één mond. En Jeroen Dijsselbloem heeft uh, uh, gisteren die uh, overeenkomst gesloten. En daar hoort de premier gewoon bij. Dat zijn Diederik Sansom in gesprek met Wilco Boom. En straks spreken we Guus Hiddink. Dit zal zijn laatste seizoen zijn als trainer, zo heeft hij gezegd. Kees Kwaks, verkeersinformatie. Probleem in ieder geval bij Groenlo, uh, Kees. Dat klopt. Dat is uh, politieonderzoek. En dat is al een tijdje gaande. Het gaat om de N18, Varseveld-Enschede. Daar is de weg in beide richtingen dicht tussen Groenlo en Groenlo-Centrum. dat gaat al een tijdje duren, is ons verteld. Voor de rest valt deze spits niet tegen. 115 kilometer met een paar dingen die opvallen. Dat is het ongeluk op de A4. De Naga-Amsterdam bij Leidsendam, 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Aan de andere kant 5 kilometer vanaf Soeterwoude. En een vrachtauto die stilstaat op de A58 vanuit Vlissingen naar breda. Hij staat bij Wouwse plantage op de rechte rijstrook en de file daarachter begint bij Hoge Hogeheide, is 8 kilometer lang. Dit is het NOS Radio 1-journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. We gaan straks even bellen met de politie in de buurt van Groenland... om te kijken hoe de situatie daar nu is. We gaan eerst naar Egypte, naar de hoofdstad Cairo. Het Tagrierplein stroomt deze middag weer vol met demonstranten. De demonstranten betogen tegen een decreet van president Morsi... dat hem meer ge macht geeft. Het zou de grootste demonstratie moeten worden... sinds Morsi in juni aan de macht kwam. Sanne van Horen, jij bent op het Tagrierplein... dat je volgens mij zo onderhand als je broekzak zou moeten kennen. Dus zeg maar, is die opkomst inderdaad zo groot? Uh, die is toch groot? Ja, nee, het, het, het, het schroomde langzaam volgende middag. Maar mensen zijn nu klaar met werk. Het is al een gewone werkdag. En uh, echt vele duizenden, tienduizenden mensen. En uh, zeker is die groot als je bedenkt dat één heel goed georganiseerde, hele belangrijke partij hier niet is: dat is de moslimbroederschap van de Egyptische president. Dus uh, als je bedenkt dat die er tijdens de revolutie wel bij waren, nu niet. Als je dan kijkt hoeveel mensen er nu zijn. Dat is zeker een niet te negeren opkomst. Want die hebben inderdaad uh, aan zijn verzoek gehoor gegeven om weg te blijven. Wat zijn dan voor mensen die daar op dit moment demonstreren? Het is uh, heel wisselend. Het zijn mensen die uh, moslim zijn, maar zeggen: we willen een scheiding tussen kerk en staat. Het zijn mensen die zeggen: wij willen uh, Beth Morsi als premier of als president. Maar uh, dan niet dat hij uh, de absolute macht naar zich toe trekt. Het zijn ook heel veel mensen die zeggen: wij willen geen uh, islamitische president. Uh, en uh, zeker niet eentje die zoveel macht naar zich toe trekt. Met andere woorden, een heel wisselend palet. En ik ging, uh, dat hoop ik zo meteen nog uh, te laten horen, uh, tussen zes en half 7 in een reportage. Ik ging op zoek naar mensen die hier voor het eerst komen om te demonstreren. Nou, dat was niet moeilijk te zoeken, want dat geldt voor heel veel mensen die desgevraagd zeggen... We hebben toen niet gedemonstreerd tijdens de revolutie, maar nu zien we hoe belangrijk het is. Dus nu is hij teruggekomen. Maar deze mensen hebben ongetwijfeld ook geluisterd naar Morsi die gisteren in een gesprek met rechters van de Hoge Raad zei dat hij met zijn decreet minder macht naar zich toe wil trekken dan vaak wordt gedacht. Dat was zijn opvatting. Is, is, is dat niet geruststellend genoeg voor de demonstranten? Nou, het is niet geruststellend, al was het maar omdat hij uh, een soort toelichting heeft gegeven tegen die rechters, maar de verklaring gewoon overeind heeft gelaten. En daar komt nog bij, voor veel mensen hier is het een lang proces geweest van het afbrokkelen van vertrouwen in Morsi. En die verklaring waarmee hij de absolute macht naar zich toe trok, dat was echt een spreekwoordelijke druppel. Maar die woede die zat er al veel langer, het wantrouwen zat er al veel langer. En de organisatoren, de oppositie, die wilden dat vandaag tot uitdrukking laten komen. Men lijkt het dat dat gelukt is. En de vraag die mensen zich hier ook stellen is, wat gaat Morsi hiermee doen? Gaat hij die verklaring terugtrekken uh, of houdt hij goed bij stuk? Gaat hij via de televisie nog iets zeggen tegen de mensen hier op het plein? of doet hij zelfs dat niet? Men kijkt hier verwachtingsvol naar wat hij op dit moment... Van plan is. Op dat overvolle hier plein Sander van Horen. Sander, dankjewel. wel, gehard aan de slag met je reportage. En die horen dan inderdaad graag na 6 uur. Dan gaan wij naar uh, de politie bij Groenlo. Niels Nijman van de politie Noord- en Oost-Gelderland is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want bij, bij Groenlo is de N18 afgesloten. De provinciale weg uh, na een achtervolging. Wat, wat is daar gebeurd? Nou, we kregen vanmiddag om kwart voor vier een melding dat er inbrekers zouden zijn overlopen bij een woning in Aalten. Overlopen? Dat is betrapt? Uh, inderdaad. Er zijn mensen die dachten dat daar inderdaad mensen aan het inbreken waren. Nou, die mensen die uh, gezien waren, die zijn er in een auto vandoor gegaan uh, richting Eibergen over de Twente route. Uh, nou, agenten zijn daar achteraan gegaan. Ze stopten niet na een stopteken. En ze, uh, het werd dus inderdaad een achtervolging. Uh, Door onbekende oorzaak raakte de vluchtende auto in een slip uh, bij Groenlo uh, en botste daarop een tegenligger. Bij dat ongeval is gelukkig niemand gewond geraakt uh, en wij zijn daar nu begonnen met een onderzoek. De drie inzittenden van die auto die zijn aangehouden en inmiddels overgebracht naar het politiebureau. Want kan het zijn dat de, dat de politieauto de, de auto die ze achtervolgde met de verdachte geraakt heeft? Dat die van de weg is gedrukt of, of is, het, is het toeval dat ze slipte? Nou, het is net gebeurd, dus die informatie heb ik nog niet precies. Wat ik wel gehoord heb, is dat die auto in de slip is geraakt... Uh, en daardoor uh, mogelijk op de andere weghelft terecht kwam. Uh, ik heb niet gehoord dat dat uh, veroorzaakt zou zijn door uh, een politieauto. En hadden deze verdachten een, een buit bij zich? Nou, dat is ook nog niet bekend. Het is echt net gebeurd. Die mensen zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. We zijn daar ter plekke nog bezig met uh, het onderzoeken uh, van de oorzaak van het ongeval... Dus dan zou ook de auto nog bekeken moeten worden. Uh, allemaal details die later bekend zullen worden. Begrijp ik. Dan nog eventjes voor de mensen die hier nu mee zitten. Hè? Wat adviseert u die automobilisten? Kan je daar makkelijk omrijden bij die N18? Ja, ik heb van mijn collega's begrepen dat daar niet te veel verkeershinder ontstaat. Het verkeer wordt uit de plaatsen omgeleid. Oké. Okay. Succes met onderzoek. Niels Nijman van de politie Noord- en Oost-Gelderland. Guus Hedink zinspeelt op een einde van zijn trainerscarrière. Hij is op dit moment coach van het Russische Anzi. Die ploeg die staat tweede in de competitie en ligt op koers om de Champions League te halen. Desondanks denkt Hedink niet dat hij volgend seizoen nog coach is van Anzi. Ik, ik denk het uh, niet. Het was ook niet de, de opzet toen ik hier startte. Maar nu komt die Champions League waar we het over hadden. Uh, naar buiten, naar voren. Dan denk ik ja. Nee, in principe nee. Nee, nee.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 De onmiddellijke sluiting van een grote staalfabriek in Zuid-Italië... in de hak van Italië, in Puglia, beheerst het Italiaanse nieuws. Want behalve dat de fabriek door de directie zelf is gesloten... zijn ook nog eens zeven leden van die dezelfde directie opgepakt. Correspondent Rob Zoutberg in Italië. Rob, die, die directieleden die gearresteerd zijn, waar worden die van verdacht? Een heel simpel deel uitmaken van een criminele organisatie... Directieleden zouden schuldig gemaakt euh, hebben gemaakt aan corruptie en aan afpersing met als doel milieurapportage rond hun staalfabriek af te zwakken. Het Openbaar ministerie in Zuid-Italië die pakt deze zaak heel hoog op. Luisterden zelfs directieleden af die dan tegen elkaar zeiden, en dat weten we inmiddels, twee doden aan kanker, waar hebben we het eigenlijk over? Maar toen nogmaals is heel serieus en hebben gezegd, de situatie daar rond die fabriek is heel ernstig. Het recht op werk is één ding, maar het recht op gezondheid is altijd nog groter. Want, want zijn er veel gezondheidsproblemen door de milieuvervuiling door deze uh, fabriek? Dat nou, zijn rapporten die we al een hele tijd kennen. Hè. En als je naar de sterfgevallen, want daar kan je het dan aan afmeten... sterfgevallen hart- en vaatziekten in de regio afmeten tegen het landelijke gemiddelde in Italië... dan zit je in Taranto ineens mannen 14% boven het landelijk gemiddelde, vrouwen 8% daarboven pasgeboren baby's, zelfs 20 procent. Uh, dat is nogal wat. En Bedenk daarbij uh, dat aan de andere kant de directie maar heeft geprobeerd ondanks milieureportages de fabriek open te houden. En dat onder de arrestanten, want ze spannen nogal wat, uh, wat mannetjes en vrouwen voor hun karren, ook de secretaris van de voormalige aartsbisschop is. Nou goed, staat uh, staalfabriek blijft uh, het OM uh, vinden zo'n enorme hoeveelheid giftige stoffen uitbraken, uitbraken, waar maar niets aan gebeurt. Ja, dus een fabriek die belangrijk is voor de economie in de regio, Rob. Hoe hard, hard komt de sluiting aan voor deze mensen? Ja, het gaat om 5000 arbeidsplaatsen. En, uh, in die zin uh, ligt uh, deze hele kwestie natuurlijk een, een klassiek dilemma bloot. Uh, aan de ene kant heb je... Natuurlijk, milieueisen die je kan stellen en de gezondheid van de bevolking. Aan de andere kant, het recht op werk in, het, in een gebied waar het, het natuurlijk toch al heel beroerd gaat, daar in het uiterste zuiden van Italië. Let wel, de fabriek is nu tijdelijk dichtgegaan. Het gebeurt allemaal hangende aan het beroep wat er eigenlijk al ligt. Hè. Het gerechtelijke bevel dat deze fabriek Ilva dicht moet. Nou, sociale oorlog is als gevolg en dat de fabriek nu is dichtgegooid, dat is, dat is nu een tijdelijke kwestie. ...is allemaal onderdeel van die sociale oorlog die wordt uitgevochten. Uh, het bedrijf zegt zelf, let wel op wat er gebeurt als ze de boel dichtgooien. Dan komt de halve stad uh, gewoon zonder werk te zitten. Ja, iets uh, voor de politieke Rome om zich mee te gaan bemoeien, denk ik. Nou ja, het staat voor donderdag uh, staat het op de agenda. Dan is er een nieuw overleg... De regering komt aan tafel daar, de, fabriek, uh, de fabrieksleiding zelf, wat er althans nog van over is en niet in de, achter de tralies zit. Uh, uh, de, de werknemers zelf zitten daar aan tafel en dan wordt er opnieuw gekeken naar hoe het verder moet met deze fabriek. Maar let wel, Tim, dan staan er opnieuw stakingen op het programma, een grote demonstratie in Rome ook. En Ordeverstoringen hebben we trouwens vandaag ook al gezien in het noorden van het land, in Genua, waar, nog een onder, waar de hoofdvestiging van deze fabriek staat. De overheid is eigenlijk als de dood voor een enorme sociale onrust die deze hele kwestie kan veroorzaken. Dus het laatste woord is er nog zeker niet over gezegd. Vooral met diverse kanten van de zaak, daar in het zuiden van Italië. De sluiten van een grote staalfabriek. Rob Zoutberg, dankjewel.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 Voor de verkiezingen zei Rutte als VVD-leider... dat er geen extra geld naar Griekenland zou gaan. Maar vannacht stemde de Eurolander mee in... dat de rente op Griekse leningen wordt verlaagd. Het OM heeft 18 jaar cel geëist tegen de man... die wordt verdacht van het doodschieten van de Amsterdamse juwelier Fred Hunt. De 20-jarige Soefiane B. zou twee jaar geleden... samen met een andere man de zaak van Hunt hebben overvallen. Toen de winkelier de twee overvallers naar buiten wilde werken... werd hij doodgeschoten. En in de Egyptische hoofdstad Cairo wordt opnieuw gedemonstreerd tegen president Morsi. Duizenden zijn de straat opgegaan, onder wie veel advocaten. Ze protesteren tegen het feit dat Morsi zijn besluiten voorlopig niet meer laat toetsen door rechters. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Willemijn Uber. De komende dagen gaat er het een en ander veranderen aan het weerbeeld. Op dit moment staat er nog een zuidelijke wind... maar die is al flink aan het afzwakken en valt de komende uren zo goed als weg. En op het moment dat de wind weer aantrekt... komt deze uit een noordelijke richting, is dus 180 graden gedraaid... en dan wordt de koude lucht vanaf de Noordpool onze kant op getransporteerd. En dat gaan we merken, na woensdag in elk geval. Vannacht is het wisselend bewolkt en als het opklaart kan het nevelig worden... of er ontstaat een mistbank. De minima liggen rond zo'n 1 tot 4 graden... met zeer lokaal ook voorstaande grond.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 A ah, en de 175 verkeersinformatie op tot 75 kilometer file. De opvallende zaken zijn de A1 Apeldoorn-Hengelo, een ongeluk tussen Twello en Deventer-Oost, 6 kilometer. Ook een op de A2 vanaf Maastricht naar Eindhoven. Daarom 7 kilometer tussen de knooppunt in Leenderheide en Baterdorp. De linkerrijstrook is dicht bij het knooppunt Baterdorp. Daarna ween van een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en dorp nog 5 kilometer. heeft een tijdje een vrachtauto stilgestaan op de A58... vanaf Vlissingen naar Breda. Tussen Hoge Heide en Knooppunt de Stok 11 kilometer. En vanwege politieonderzoek is de N18 dicht, Varseveld-Enschede... in beide richtingen tussen Groenlo en Groenlo-Centrum.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 Het is bijna vijf minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De beurs in Nederland is er weer even dicht. Uh, we gaan eens even kijken hoe daar wordt gereageerd vandaag... op dat nieuwe akkoord over de hulp aan Griekenland. Dat gaan we doen met Jeroen Vetter van Vermogensbeheerder Capital Guards. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft de AIX gedaan vanmiddag? Nou, hij is uh, licht in de plus gesloten op met ongeveer um, uh, op de 332. Dat is een plusje van ongeveer bijna 0,6 procent. Dat zijn geen wild enthousiaste reacties van de beleggers op wat er in Griekenland is gebeurd. Of is dat tekort kort door de bocht? Nou, kijk, in de, in de regel, het, ik, ik, ik zou bijna zeggen, het, het is zeker niet koor door de bocht. Maar eh, kijk, eigenlijk al twee jaar, dit is het al derde noodpakket wat Griekenland krijgt. En eh, in het verleden was het zo bij de eerste twee pakketten, was de opleving misschien wat heftiger. Maar ja, blijkbaar zijn we er inmiddels al een beetje aan gewend. Eh, beurs reageerden vanmorgen eh, over eh, heel Europa enthousiast. Dat is iets getemperd. En eh, ik denk dat er heel veel mensen een beetje eerst de kat uit de boom willen kijken of er niet weer een vierde ronde voor Griekenland aan gaat komen. Dat is bijna een nonchalante houding van de, van de beleggers op de beurs, als je kijkt. Griekenland, terwijl in politiek opzicht zo'n zo, zo, zo, zo, zo spannend onderwerp is. Ja, maar ik denk dat als, als u heel eerlijk bent, uh, en dat zullen de meeste beleggers ook wel inmiddels al wel weten, kijk Griekenland is misschien een heel belangrijk nieuwsonderwerp, maar economisch gezien en binnen de eurozone is het natuurlijk maar een onbeduidende economie, klinkt heel onvriendelijk, maar nog geen 2% van de Europese economie uh, bestaat uit Griekenland. Uh, dus een eventueel, kijk alle ellende is eigenlijk al in de buurzen ingeprijsd, en dan krijg je natuurlijk ook maar dat het effect zeg maar, daarop ja, steeds kleiner wordt uh, op de uitslagen. Want dat is eigenlijk allemaal al ingeprijsd. Iedereen ging al langer tijd uit dat het met Griekenland niet goed zou gaan. Dus dat wordt een hele enorme opleving. Ja, is dan ook echt uitgesloten. Ja, als de beurs dan verder kijken naar de eurocrisis, hè, dus verder dan alleen Griekenland. Zie je dan nog wel angst her en derde kop opsteken op de beurzen? Nou, ik denk dat je een belangrijk uh, keerpunt is geweest afgelopen zomer in juli. Dat is het besluit van de ECB om onder voorwaarden uh, obligaties op te kopen van landen zoals bijvoorbeeld Spanje en Italië. Maar daarvoor moeten ze zelf uh, eerst voor noodhulp aankloppen. Dat is een belangrijk keerpunt geweest. Dat heeft ook voor een enorme opleving veroorzaakt. Dus als we eigenlijk terugkijken over de afgelopen 12, 24 maanden, zien we eigenlijk dat uh, misschien het ergste wel achter onze rug is. Daar lijkt het in ieder geval nog op. Uh, er komen ook steeds... Meer positieve signalen uit Amerika. Um, de huizenmarkt die trekt er iets aan. Amerika is nog steeds de grootste economie en een belangrijke aanjager. Maar wel een heel, heel groot dreigend hè? Die, die fiscal cliff in ja. Amerika. Ja, maar ook daar zie je ook de laatste tekenen. In ieder geval maandagavond hoorden we dat ze er, de consensus ook, wat ze verwachten, er daar wel uit te komen. Kijk, ik wil niet zeggen dat er geen problemen zijn, maar laten we even kijken welke alternatieven hebben beleggers. Een belegger die nu in staatsobligaties gaat beleggen, weet zeker dat hij de komende vijf tot tien jaar geld gaat verliezen, want het reële rendement is negatief. We weten ook over een periode van vijf tot tien jaar dat we een vrij hoge inflatie krijgen, niet op korte termijn. Dus dan heeft een belegger die een langere horizon heeft, moet wel naar aandelen kijken om in ieder geval even naar de toekomst toe zijn koopkracht te bewaren. Ja. En dan op zich zijn aandelen nu niet heel duur, ze zijn ook niet heel goedkoop, maar ze zijn redelijk aantrekkelijk geprijsd. Ja, nou weten we ook dat de beurs natuurlijk niks zegt over de economie van vandaag de ja, dag. Maar als je kijkt naar deze, toch wel redelijk positieve stemming die u schetst, dat het ook weer beter kan gaan met de economie? Nou, kijk, de, de economie, u zegt het al, de economische ontwikkeling en beurzen uh, gaan niet hand in hand. Ook al wordt dat wel vaak gedacht. Um, uh, maar kijk, het pessimisme in Europa is denk ik heel groot. Uh, ik denk vooral ook in Nederland, als ik dat uh, wel eens in onze onderbringende landen bekijk, uh, is er ook wel reden toe. Maar ik denk dat we ook verder moeten kijken en vooruit moeten kijken. Uh, en dat uh, uh, ja, de wereld uh, zeg maar, uh, niet ophoudt bij alleen maar Europa. En met name zeg maar, opkomende economieën, ja, die gaan echt hun plekje uh, in de welvaart opeisen. Ja, China bijvoorbeeld? Nou bijvoorbeeld China, maar ik denk ook aan hele andere uh, opkomende landen, bijvoorbeeld als Indonesië, Mexico, uh, waar zeg maar uh, veel groei zit. Um, en daar, daar wordt nu wel helemaal niet, niet meer naar gekeken. Iedereen focust heel erg op Europa, wat natuurlijk een hele grote economie is, maar laten we heel eerlijk zijn, als u kijkt naar het aantal inwoners wat Europa heeft, en als we alleen al kijken het aantal inwoners wat die opkomende markten hebben, dan uh, is Europa eigenlijk uh, zijn, ja, zijn kracht een beetje aan het verliezen. Ja, we we, keken, we hadden een uur geleden over de Shanghai. Composite die voor het eerst in vier jaar onder de 2000 punten is gekomen. Lucien en ik wisten eigenlijk heel weinig van die, van die beurs. Maar u als uh, uh, vermogensbeheerder bij Capital Cars, hoe kijkt u naar zo'n beurs in China? Ja, kijk, de, de Chinese beurs is, is eh, eh, wordt wat we zeggen, een lastige beurs. Veel beurs, grote beurs bedrijven, zijn, zijn deelstaatsbedrijven. Kijk, ik denk dat je verder moet kijken dan alleen maar de, de, de, de bekende landen als China, India, Brazilië en, en Rusland, hè, de, de bekende BRIC landen. Kijk, de, de, de opkomende economieën, dat zijn er heel veel. Er zitten ook minder bekende landen bij, eh, kleinere landen bij. Dus je moet eigenlijk eh, ja, verder kijken dan alleen maar China. China is een belangrijke aanjager eh, geweest, heel lang. Eh, maar de vraag natuurlijk is ook van, ja, hoe Gaat China dat volhouden? Uh, en ik denk dat je je pijlen veel meer moet richten op een breder palet aan uh, opkomende economieën en niet uh, alleen maar heel erg focus op uitsluitend China. De nestjes spreiden, zo heet dat, hè? Exact. De eitjes in de verschillende nestjes. Exact, uh, je moet verschillen, hè, je niet alle eieren in één mandje leggen. En zeker bij beleggen, en zeker nu niet, moet je zorgen dat je vooral je risico's goed hebt gespreid. Jong Vetter van Vermogensbeheerder Cap Cars. Mooi laatste woorden. Dank u wel. suddenly I see. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis wil binnen twee weken de afdeling cardiologie weer openen en we praten daar zo over met de voorzitter van de raad van bestuur. Hier is de files in Nederland. keskwaks bijna kwart voor zes. Een redelijk normale avondspit, toch? De meeste files bij Utrecht en Rotterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... gebeurde net als gisteren een ongeluk bij Rijswijk. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. File vanaf knopend Ippenburg. Een ongeluk bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Bij knopend Vaanplein, 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Bij Utrecht op de A28 vanuit Amersfoort. Voor Utrecht of 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En de lange file op de A58 Vlissingen-Breda... De naasteep van een vrachttot om het weg 10 kilometer tussen hoge heiden en knooppunt te stop. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. DNV Kema in Arnhem gaat 70 miljoen euro investeren... in een laboratorium waar kortsluitingen worden getest. Het is een wereldprimeur in het segment van extreme testen. Extreem, inderdaad, want alles is groot. hierbij. Denk daarbij aan voltages van 800.000 volt en meer. Reden hiervoor is dat bulktransport van energie... over steeds langere afstanden moet, soms duizenden kilometers ver weg. En daarmee moet natuurlijk... Kortsluiting worden voorkomen. Dat is de kortsluitgenerator. Die cilinder die je dan ziet. Eh, zeg maar 10 meter lang en eh, 4 meter en in, in, in diameter. En dat zegt Bas Verhoeven, directeur van het hoogspanningslaboratorium en het kortsluitingslaboratorium van DNV Kema. Er gaat flink geïnvesteerd worden om iets heel spannends te testen. Wat? Wat wij willen gaan testen, straks met de uitbreiding, zijn de transformatoren en de schakelaars die gebruikt worden in de, in de supernetten. Die straks mondiaal toegepast gaan worden om hele grote hoeveelheden energie van de opwekeenheden naar de, de, de verbruikers te brengen. En dat gaat over lange afstanden. Heb je netten nodig van 800 kv. 1000 café, echt de top van de, van de markt. Dan de componenten die je daarvoor noodzakelijk hebt... die kunnen we hier beproeven om te kijken of ze ook goed functioneren. En nu bent u dus onder andere directeur van het Kortsluitingslaboratorium. Want kortsluiting is ongeveer het ergste wat ons kan gebeuren... als we straks zo afhankelijk zijn en nu eigenlijk al zijn van elektriciteit. Ja, kijk dan maar wat er gebeurt als uh, u thuis de, de zekeringenkast uh, uh, uitschakelt. Dan zit u thuis in het donker. Nou, vergelijk dat met de totale energievoorziening van een land. Je kan niet voor dat je een land of een stad hebt die in het donker komt. Vergelijk het recent met wat in New York gebeurd is... dat wil je gewoon absoluut niet hebben. Dus je wil er zeker van zijn dat wat je bouwt in je elektriciteitsnetten, dat dat goed van kwaliteit is, betrouwbaar... en dat je zeker weet dat het ding kan functioneren zoals hij behoort te functioneren. De kindertoren staan hier, daar heb je die tussenruimte. Dat zijn de, is de schakeltuin en daar kunnen we de, de stroom en spanning... op de juiste niveaus brengen die voor de beproevingen noodzakelijk zijn... En daarachter ziet u de grote betonnen hal. En daar worden de proeven echt uitgevoerd. Dat zijn de componenten die ze willen testen. Een schakelaar van 10 meter hoog met stromen die we daar doorheen moeten sturen van misschien wel 100.000 ampère. Heel kort. En dat zijn de zaken die zo'n schakelaar ook ziet als hij in een elektriciteitsnet staat. En moet uitschakelen als er bijvoorbeeld een kortsluiting is. Hoe gaat dat nu in de praktijk? Want u gaat deze testen doen. Wie zijn uw opdrachtgevers? Of gaat u zelfstandig dat soort proeven doen... en mogen anderen gebruik maken van uw kennis en die kopen? Nee, onze klanten zijn de, de fabrikanten van transformatoren en schakelaars. Denkt u aan ABB, Siemens en al dat soort grote fabrikanten. Dat zijn onze opdrachtgevers. En wij doen dat vaak omdat de klant van, die, van onze klanten... de elektriciteitsbedrijven, een garantie willen dat die componenten die zij kopen... goed van kwaliteit zijn. En dan vragen ze het KEMA type test certificaat. En dat is uiteindelijk het product dat wij afgeven. Dus aan onze klant, de fabrikant. En bent u uniek of heeft u nog concurrenten in de wereld? Uh, we hebben zeker concurrenten in de wereld. Op diverse plekken, tussen de 5 en de 8, Een beetje afhankelijk van de grote. En doen die al wat u hier gaat doen? Uh, nee, want wij zijn nu al de grootste, het grootste kostwetlab in de wereld. Maar... De net ontwikkelen zich zo sterk dat zelfs wij nu als grootste lab in de wereld... toch niet meer kunnen bieden aan de klanten wat we zouden willen. En vandaar dat we een uitbreiding nodig hebben om die 800 kv, die supernetten, eh, te kunnen beproeven. Ja, en 800 kv voor de leek, wat, wat is dat dan? Nou, dat is 800.000 volt. En uit je stopcontact komt slechts 220. Dus het is heel, heel veel meer... En dat zijn dus ook grote zaken, grote afstanden. U ziet waarschijnlijk door het, uh, in Nederland die hoogspanningslijnen door het land lopen, die stalen torens. Daar staat 400.000 volt op. Dus waar de wereld naartoe gaat, is nou een verdubbeling van dat soort netten. En zo klinkt het eigenlijk heel simpel. Uit de mond van Bas Verhoeven, directeur van het hoogspannings- en kortsluitingslaboratorium van DNV-KEMA. En dat was in gesprek met Karen Albert. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen wil de afdeling cardiologie binnen twee weken weer in bedrijf hebben. De hartafdeling daar werd 13 november gesloten... op aandringen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat had te maken met een aantal sterfgevallen op de afdeling. Vier cardiologen werden geschorst. We hebben nu aan de lijnen voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis, Gerrit Jan van Zoelen. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, haalt u die vier cardiologen dan, dan weer terug dat die afdeling binnenkort weer opengaat? Nee Nee, nee. ik moet even een kleine correctie. U zei dat ze zijn geschorst, maar de, de vier cardiologen hebben zelf besloten om een time-out te nemen van zes weken. En dan in die zes weken uh, een grondig onderzoek te doen naar de dossiers. en aan de hand daarvan te beoordelen hoe de toekomst voor hen eruit komt te zien. En terwijl wij uh. van de inspectie vorige week de indruk kregen dat ze geschorst zijn. Maar u zegt yes. dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Maar uh, de opmerking dat wij over 14 dagen weer open willen gaan rondom 12 december, dat is juist. Maar dat zal dan in eerste instantie plaatsvinden zonder de onze eigen cardiologen. En hoe kom komt u dan naar nieuwe cardiologen? Want die heb je natuurlijk wel nodig. Ja, die hebben we wel nodig. Nou, zoals u weet is er natuurlijk de, de cardiologische zorg de afgelopen weken. verzorgd onder leiding van de cardiologen van het Maastad ziekenhuis. Uh, de cardiologen van Maastad en van Icasia en van Wilde-Tesda ziekenhuis zijn op dit moment heel druk bezig. Uh, in samenhang met de, de, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, uh, te kijken op welke manier zij op zo'n kort mogelijk termijn conform de professionele richtlijnen van die vereniging de cardiologische zorg hier kunnen gaan aanbieden. En, Want daar hebben ze tijd voor? Uh, nou, daar zullen ze uiteraard extra capaciteit voor moeten aantrekken. Daar zijn ze nu druk mee bezig. Dat doen we in nauw overleg met, uh, met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging, de heer Schalei. Ja. En we hebben met elkaar vanmiddag vastgesteld dat het verantwoord is om uh, binnen om, over een dag of veertien weer de zaak te gaan openstellen. En dat zullen we uiteraard in overleg doen met de inspectie voor de gezondheidszorg, Want zoals u weet, uh, als je onder verscherpt toezicht staat, dan dien je dat met hen af te stemmen of het uh, op het juiste moment weer, weer, weer open kan gaan. Want de heer Schalei die spraken wij vorige week, die zei toen uh, een ziekenhuis kan eigenlijk niet functioneren zonder... Zonder hartafdeling. Bent u het daarmee eens? Is dat de reden dat u toch snel die afdeling weer wil heropenen? Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, het, is natuurlijk zo dat het gaat niet alleen om de cardiologische patiënten. Maar ja, je kan natuurlijk niet <laughs> uh, garanderen dat patiënten die opgenomen worden voor een hele andere kwaal, dat die gedurende een opname niet op een of andere manier toch een echo gemaakt moet worden? Of dat er op een of andere manier met een hart gaat gebeuren. En hoe gaat dat nu dan? Nou, daar zijn nu uh, is er dan een, uh, een cardioloog van, die, van het uh, Maasstadziekenhuis en in ons ziekenhuis. Ja, en, en heeft u inmiddels zelf een beter beeld? Want uh, u laat die cardiologen daarnaar kijken, de inspectie is ermee bezig. Uh, heeft u zelf nou een goed beeld wat er mis was op die afdeling? Wij hebben daar wel een beeld over. Maar zoals al eerder gezegd, wij willen dat op een goede manier van horen en wederhoor doen. En uh, wij zijn, uh, We gaan niet alleen over deze periode, maar ook over een andere periode naar kijken. Dat doen we met behulp van uh, externe deskundigen. En we hopen daar toch binnen enkele weken een zodanig beeld over te hebben... dat we ook in de richting van uh, de nabestaanden, althans over de, de eerste groep... met hen in contact kunnen gaan treden. Want, want kunt u wel zeggen of er inderdaad verwijtbare sterfgevallen zijn geweest? Nee, dat kan ik nog niet. Want het is zo dat... Je, ik kan niet eerder praten over verwijtbaar als je via horen wederhoor iets hebt vastgesteld. En zover zijn we nog niet. Wij spraken vorige uur eh, iemand van het patiëntenplatform Zorgbelang Zuid-Holland. Die zei, er is eigenlijk wat onduidelijkheid over wat nou de status is... ook van die cardioloog en de afdeling. U ja. zei zelf al, ze zijn niet geschorst, maar ze zijn op eigen initiatief naar huis gegaan... om te kijken eh, via dossiers ja. wat er aan de hand is. De inspectie gaf een ander signaal. Z ziet u ook dat daar toch wel enig verschil tussen zit? Tussen wat we van de inspectie horen en wat we van u horen? Nou, laat ik zo zeggen, het is misschien voor sommige mensen wat moeizaam om, uh, om complexe documenten te bestuderen. De inspectie heeft aan ons, en ons heeft het Rode Raad van Bestuur van het Ruur van Puttenziekenhuis, de opdracht gegeven om de vier cardiologen die tot, tot nu toe betrokken waren, of tot nu toe tot vorige week betrokken waren bij de cardiologische zorg, om die in ieder geval geen cardiologische zorg in ons ziekenhuis meer te laten aanbieden. Daar, daar wilden wij uiteraard gehoor aan geven. Uh, en daar heeft u een vorm voor gevonden en u zegt dat is geen schorsing? Nou, is een, daar is een vorm voor gevonden door onze eigen eh, cardiologen. Door te zeggen van wij trekken ons zes weken terug. In die zes weken gaan we, in die time-out gaan we zeer zorgvuldig de dossiers bestuderen. En na die zes weken zien wij wel verder. Uh, en, en dat uit, uiteraard afhangt van de uitkomst van hun onderzoek en de uitkomst van ons onderzoek. Nou, ja, de vraag is natuurlijk wel in de tussentijd, hoe krijg je die patiënten weer terug? Want uw ziekenhuis loopt hoe dan ook schade imago op, natuurlijk. Wij lopen imago schade. Op, ja, we lopen imago-schade op. Maar wat voor ons van primair van belang is, uh, we kunnen bij lange na niet alle uh, patiënten die uh, op de poli uh, ontvangen zouden worden, nu op hele korte termijn plaatsen bij de andere ziekenhuizen uit de regio. Dat is uh, vinden wij in de richting van onze patiënten niet. Uh, niet nou, niet acceptabel. Vandaar dat we ook in, in nauw samenhang met de ziekenhuis, wat ik net zei, en met de Vereniging van Cardiologie, gezocht hebben naar een uh, goede en passende en veilige oplossing. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij uh, 12 december weer uh, met full speed alle patiënten kunnen ontvangen, zoals het verleden was. We zullen dat dus rustig moeten opbouwen, maar we kunnen in ieder geval de patiënten weer ontvangen. Moet Gerrit-Jan van Zoelen van de Raad van Bestuur van het uh, Ruwaard Ziekenhuis, dank voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. Dag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Eerst het goede nieuws, schrijft NSE Handelsblad. Het aantal meldingen van strafbare dreigementen aan het adres van Nederlandse politici is vorig jaar flink gedaald. Het waren er 107. Bijna de helft minder dan een jaar eerder. Maar dan het slechte nieuws. Op plaatselijk niveau is het bedreigen van bestuurders een nieuwe volksport aan het worden, zo ongeveer. Een op de drie burgemeesters. Zegt dat hij of zij dit jaar bedreigd of geïntimideerd is. Ook raadsleden, wethouders en provincie- en waterschapsbestuurders melden een toename van de verbale agressie en bedreigingen. De geplaagde bestuurders krijgen van de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters het advies om vooral terug te blaffen. Laat gescheld of gedreigd niet over je kant gaan, zegt de Haarlemse burgemeester Bernd Snijders. Een overheid die terugblaft, zet volgens hem schreeuwers aan het denken. Hij zelf schreef onlangs een brief aan een Haarlemmer die vreselijk grove brieven schreef aan een gemeenteambtenaar. De burgemeester sommeerde de man, u heeft precies een week om uw excuses aan te bieden, anders doen wij aangifte. Snijders zegt in NRC dat de excuses per keer in de post kwamen. Amsterdam krijgt te maken met een luxe probleem, schrijft het parool. De gemeente houdt tientallen miljoenen euro's over die opzij waren gezet... voor tegenvallers bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Het boeren is bijna klaar en het meeste geld blijkt niet nodig. Volgens het parool hoort een aantal raadsfracties de kassa al rinkelen. GroenLinks bijvoorbeeld vindt dat het geld gebruikt moet worden... voor een sociaal Amsterdam. Wethouder Wiebes wil het geld op zak houden... voor eventuele problemen met de tunnels in de hoofdstad. De directie van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort is enorm geschrokken van de reacties op een plan om prikkeldraad te gaan verkopen. Het herinneringscentrum wilde 50 stukken verroest prikkeldraad op een plankje gaan verkopen. Voor 10 euro per stuk om de expositie te financieren. Dat prikkeldraad is vorig jaar opgegraven. Kamp Amersfoort werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als gevangenis en ook als strafkamp voor tegenstanders van de Duitsers. Ook bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël... kwamen emotionele reacties binnen. Dat vertelt een woordvoerder bij RTV Utrecht. Wij hadden iemand aan de telefoon, zoon van een verzetstrijder... wiens vader in dat prikkeldraad had gehangen. En die had zoiets van dit kan niet waar zijn. Die zegt ik heb echt kippenvel, ik ben hier echt verbijsterd van. De directie heeft nu besloten dat bezoekers van de tentoonstelling... een stukje prikkeldraad kunnen krijgen als ze daarom vragen. Het herinneringscentrum wil wel graag dat er een gift tegenover staat. Talpa, het televisiebedrijf van John de Mol, denkt veel geld te kunnen verdienen in China. Gisteren werd bekend dat Talpa gaat samenwerken met een Chinees mediabedrijf. De formats die in Nederland goed scoren en die oer-Hollands lijken... die kunnen volgens een woordvoerder moeiteloos worden omgebouwd. Talpa heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Bijvoorbeeld met het concept van Ik hou van Holland, blijkt uit berichtgeving door het ANP. Het programma kent in China dezelfde opzet, dezelfde soort vragen en ook dezelfde humor. Maar wel met dat verschil dat de koeien in het decor zijn vervangen door in China staan er, kan het ook anders, pandas in het decor. Tot zover het mediaoverzicht na het nieuws van 6 uur in het Radio 1 Journaal. Aandacht voor het wielerbraad. De strijd tegen doping van Nederlandse wielerploegen. Tot zo. Het Avro Radiotheater. Nederlandse theaterstukken net van de planken. Nu al op de radio.